Levi van Eck met het NOS-journaal. Klimaatactivisten blokkeren vanmiddag privéjets op Schiphol. De politie is er te plaatsen. Enkele honderden activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion... protesteren sinds vanochtend op de luchthaven... tegen de vervuiling en overlast door de luchtvaart. De activisten begonnen hun protest op Schiphol Plaza... en lopen een mars naar het bouwterrein... waar een nieuwe terminal van Schiphol moet komen. De demonstranten willen een verbod op privévliegtuigen. Die zijn volgens hen het meest vervuilend. Noord-Korea heeft vier korte afstandsraketten afgevuurd op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke grootschalige militaire oefening afsloten. Volgens Zuid-Korea kwamen de Noord-Koreaanse raketten in zee terecht. Door de zesdaagse oefening van de VS en Zuid-Korea nam de spanning in de regio de afgelopen dagen flink toe. Noord-Korea noemde die oefeningen provocerend en reageerde erop met in totaal meer dan 30 raketlanceringen. Zo vuurde het land woensdag 23 raketten af, het grootste aantal sinds dictator Kim Jong-un aan de macht is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat straatcoaches inzetten tegen overlast door asielzoekers in Ter Apel. De vier straatcoaches krijgen geen bijzondere bevoegdheid, maar moeten de overlastgevers op een directe manier aanspreken. De overlast in Ter Apel wordt vaak veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. Iran heeft toegegeven drones te hebben geleverd aan Rusland. Maar volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken was die levering voor de invasie in Oekraïne. De afgelopen weken zette Rusland op grote schaal drones in om doelen in Oekraïne te bombarderen. Volgens de VS en Oekraïne kwamen die drones uit Iran, maar Iran ontkende dat altijd. Het weer vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Lokaal kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en dan opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam-Oud-Zuid en Amsterdam-Sloterdijk is de verdaging 10 minuten. Dat komt door een aanrijding, één rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 of dat album soms kon spreken, weet je nog wel, Oudje? Er was er ook één in met rozenpak bij En die leek precies op een juchtkiek van mij Weet je nog wel?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 The <laughs>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 Zandvoort uit Zandvoort. Als opening hoorde natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Opname 1928. En de volgende artiest is afkomstig uit Den Haagse arbeidsgezin. Werkte als piccolo, huisbediende, straatzanger en als dienstplichtige bij de marine voordat hij in 1915 een serieuze carrière in het variété begon. En we hebben het over iemand, Lodewijk Ferdinand Diebe. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. Hier overleden in Zandvoort op 24 Juni 1959 en we kennen hem allemaal onder zijn pseudoniem Luban. U hoort hem nu met meisje. Ga je mee vissen? Ik zoek een meisje dat met me gaat vissen, je pro is u misschien vrij. Ik zou die sport voor mijn geld willen missen, al van die lieve vrij.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 En mijn vaders hand, niet spindt mij met zo'n sterke band als je bodem, beken en palmen stranden.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 Zo heeft die rare vogel een schwaarder gecreëerd. Hij heeft ons afscheidliedje aan heel café geleerd. Het deed voedig zijn ronde doorheen de hele straat. Tot het is doorgedrongen tot op de fono klaar. Nu zingt men tellen kan doorheen het kanselaar. Ik gooi je vast om tot de autobusje ren. Jij stapt op de marspie en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft me nog een kusje. Ting, ting, doet de wel schatzwabel. Ja, dat was muziek van Louise Barrett en een kusje bij het autobusje, een opname met 1950. En daarvoor hoort u Lou Lima, met Eiland in de zon. En de volgende artiest, daar openen we altijd het programma mee. Louis Davids, met een beetje nog wel oudje. Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids, geboren in Rotterdam op 19 december 1883. Overleden in Amsterdam op 1 juli 1939, was een Nederlandse acteur, cabaret, cabaretier moet ik zeggen, zanger en revueartiest. En hij staat natuurlijk bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. Uw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 Een Hollandse meisje, dat is je ware, die is nog pittiger dan onze oude klare. Zo'n echte fijne pop met een boer in de kop, daar kan geen meisje in Europa tegen op.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 Janus, de conducteur, sprak op een zomerdag, Marie. Ik ga morgen met vakantie, en ik zeg daarbij, lijn drie. We gaan van de Vierduiten, is fijne een week naar buiten. We gaan van de fooien, onze horizon vermooien. We gaan niet meer naar Zandvoort of naar Scheveningen-Ban. Daar zie je zoveel conducteurs, we gaan naar Zwitserland. Ze klimmen naar een alpentop gebonden aan een lijn. En Moe zegt me gaan lunchen aan de rand van een ravijn. Paar zegt poëtisch, kijk nou, die eeuwige sneeuw en ijsvrouw. Maar zegt je remise. ik zit hier te bevriezen. Hier klimmen we om sneeuw te zien hoog naar een alpentop. En als het in ook omsneeuwt, roepen we werkelozen om. Op de bergen. Het rusten en daarbij je vrij. Waar de alpentapjes gloeien en de edelwijsjes bloeien, op de barge kom je weer bij. ...geeft kleine kopers een ontzaggelijke schreeuw. En wil vader helpt, zal ik weigeren een leeuw? Maar zei hij het geen manen, hij grijpt naar de bananen. Dat is een drama. let op het panorama. Wat mooi is het hier beneden, zo zei moeder onverwacht. Waarom heen ons hier dan op die vluchtheuvel gebracht? Intussen heeft het jongste kind een kruikje bols ontdrukt... ...en in de consternatie heel de inhoud opgelukt... Pa zei hij kan niet lopen, dat jongen is trouw bezopen. Mama komt even nader en zei precies vader. Mama geeft haar een opperkut en zegt hier stuk venijn. En met een fraaie boog vliegt haar gebit in het ravijn. Maar plots verschijnt de zon en kleurt de gletscher toch al rood. En alle worden stil, zelfs kleine Jan vergeet zijn brood.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 Jezus, En de eetlingen, bloeien op de Oh, omdat haar papa nog geen lieve dochters had. Oh ja? Hij vroeg als preis, twee ossen voor zijn dierbaar kind. Dat was ik feen en boela boela vond het goed. En als de deze hoeveel heeft van het meisje hield, gaf hij aan zijn papa een mooie hoge. Alexander Leopard Ferdinand Lex Karsemeijer. En natuurlijk uh, bekend als Lex Karsemeijer. Geboren in Amsterdam op 28 augustus 1912 en overleden in Bussum op 12 december 1991. Was een Nederlandse zanger en koordirigent. En hij had dochters, jawel, dochters Marianne en Annemieke. Die, had die, uh, en, uh, die hebben in 1957 en 1958 enig succes gehad met uh, een paar leuke singeltjes. En u hoort ze nu de dochters van uh, Lex Karsemeijer. Oftewel Marianne en Annemieke. Met de Engelse het is zo'n engel, zo'n engel, die engel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 Yeah. yeah. Allebei, ik ben zo trots op een kleine vrouw, wanneer ik jou in mijn armen hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hup, lala. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, dans het liefste met jou, omdat ik zo veel. Ja, zoveel van je hou. Omdat ik zoveel, zoveel van je hou. Ja, u hoorde twee plaatjes van uh, Marianne en Anne Rieke moet ik zeggen. Niet Annemieke, maar Anne Rieke met... Uh, Engelse leraar en erachteraan heb. Eh, nog nooit bracht je mij naar huis. En daarachteraan hoor je Max en Marga van Praag. met kom, lieve kleine meid. En Max van Praag, geboren Meijer, roept naar Max van Praag in Amsterdam. Op 24 juni 1913 en overleden in Hilversum op 10 juni 1991 was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte en hij begon zijn leven als uh, ambtenaar, maar won in de jaren 30 een talentenjacht van de VARA en werd toen beroepszanger, dat het zo mooi heet tijdens de Tweede Wereldoorlog moest van Braag zijn vrouw onderduiken als gevolg van hun uh, Joodse afkomst. En na de oorlog zong hij voor de VARA microfoon bij de Accordiola Orkest en uh, scoorde veel hits in de jaren 50 en u hoort hem nu Max van Praag nogmaals met de als ik twee maal met mijn fietsbel bel. Zij waren nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zei hij zag tot haar. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, bel, dan wacht ik voor de deur.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 dan ren je naar het toe en kijk je door de ruit. Je tikt en knikt, ja ja, dan rijd ik vast vooruit. Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, wat betekent dat kom snel.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 dan hol je dadelijk naar de trap en ruk je aan het touw. Je zoekt mijn toffels en mijn krant daarvoor ben je mijn vrouw. Als twee man met mijn fiets wel belt, nou dan weet je wel, dan weet je wel. Als twee man met mijn fiets bel, bel, nou -bel. fiet bel, bel, nou fiet wel belt, dan weet je nog komt hel.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 het schip al dagen stuurloos en lek geslagen zijn het om hulp te vragen maar niemand die het hoort wordt dan het schip verlaten wachten zou toch niet wachten. gaan op wens van de schipper de sloepen dus overboord dan zal de kapitein de allerlaatste zijn die als het schip vergaat de schuit verlaat als om haar stalen huid de vrede zee zich sluit zal ook de kapitein Ik hoop niet jou te hassen in de polonaise. Al heb ik jou vanavond voor het eerst gezien. We drinken plekken water, aan en bessen, en we vergeten onze zorgen bovendien. We dansen allemaal de bloemse desie, het is een ouderwets gezellig feestje. Ik loop met jou tossen in de polonaise, al heb ik jou vanavond voor het eerst gezien. Club, let op, sim bestond weer zoveel jaar. En daarom zaten alle vissers vrolijk bij elkaar. Er werd geklonken en geproost, geen dronk werd er misgund. Maar op het bal bereikte toch het feest een hoogtepunt. De balleider gaf het signaal: volle ik hoop met jou tossen in de Polonaise Al heb ik jou vanavond voor het eerst gezien We drinken plekken water, op en bessen En we vergeten onze zorgen bovendien We dansen allemaal de Boemse desi Het is een ouderwets gezellig feestje. Ik hoop met jou tossen in de Polonaise Al heb ik jou vanavond voor het eerst gezien De stemming zat er prima in, de tijd die vloog voorbij. Geen hengelaar die had zijn eigen vrouw meer aan zijn zij. Zo werd het ver na middernacht, tot slot zijn munt voldaan. Er is een tijd van komen, maar er is een tijd van gaan. De baleider brolde het uit, de tot reizen tot besluit. Ik moest met jou dansen in de polo -raise. Heb ik jou vanavond voor het eerst gezien? We drinken lekker water, appels, sap en bessen. En we vergeten onze zorgen bovendien. We dansen allemaal de boemse decci. en is een ouderwets gezellig feestje. Ik hoop met jou te hossen in de polonaise. Al heb ik jou vanavond voor het eerst gezien. Wanneer blijft u? Kijkie van drie horen u natuurlijk Max van Praag, met als ik twee maal met mijn fietsbel erachteraan, dan zal de kapitein daarachteraan als laatste de Polonaise. U luistert nog steeds aan 'Zandvoort uit Zandvoort'. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar zijn we heel erg blij mee en bedanken we hem ook hartelijk voor. Elke week uh, komt u weer met een hele bak vol met mooie plaatjes. En die zoeken dan weer uit welke plaatjes we voor u gaan draaien. Iedere zondag tussen 9 en 10 hier op de lokale Oerop CFM Zandvoort. En uh, de herhaling iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 hier lokale omroep ZFM Zandvoort. Onderweg zometeen de meeuwen, het uh, Fono Trio, maar eerst die Nelly Wijsbeck met Naar Parijs. Zegt Jan de Bruin tegen zijn vrouw Ik heb een week vrij, wat doen we nou? Dan stelt zijn vrouw meteen als Een aan verlof, dan zegt de vrouw, dat is een boek.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 het huis van mijn vader ligt dicht bij het strand. Een boot half gedolven door schelpen en zand. Eens spoor ze ter vis. Van... Dicht bezolven door schelpen en zand. Maar hij die ik lief had, komt, komt nooit meer aan land. Nog zie ik hem weggaan, nog hoor ik zijn goed. Mijn had ik ga varen, het hou je goed. De vloed bracht alleen maar zijn bootje weer thuis. Maar hij die ik lief had kwam nooit meer naar huis. een, een boot ligt Ze hoort in de branding, de klank van zijn stem en schreevende meeuwen. Dan denkt ze aan hem. Ach wist ik zijn rustplaats, dan. Variatje dragen om haar hart en hand. Ik zal vragen, dat op mijn jaketje dragen. Dat gaat interessant. Morgen ga ik vakantie wagen.